4 uur. Dit is Radio 1. Met Lucena Carasso en Jurgen van den Berg. Het NOS Journaal. Jan van den Putten. Koning Willem-Alexander heeft in de nieuwe kerk in Amsterdam de eet afgelegd. In een toespraak bedankte hij zijn moeder, prinses Beatrix. Ik weet dat ik de gevoelens van velen in Nederland... en de Caribische delen van ons koninkrijk vertolk... als ik zeg, dank u voor de vele mooie jaren waarin wij u als onze koningin mochten hebben. Willem-Alexander zei dat hij zichzelf ziet als een symbool van continuïteit en gezamenlijkheid. Hij zei mensen te willen aanmoedigen, gebruik te maken van de mogelijkheden die Nederland biedt. Hij zei ook intens gelukkig te zijn met de steun van zijn vrouw, Maxima. Zij is zich bewust van de persoonlijke begrenzingen die haar positie... Soms van haar vraagt. Zij heeft ons land omarmd en is Nederlandse onder de Nederlanders geworden. En ten volle is zij bereid haar vele capaciteiten in dienst te stellen van mijn koningschap en ons aller koninkrijk. Na de eet van de koning legden de leden van het parlement de eet of de belofte af. Niet alle leden van de Eerste en Tweede Kamer deden dat. De toespraken en de eet van de koning werden in het hele land bekeken. Vaak op grote schermen, zo ook in Utrecht. Ja, het was echt een heel mooi moment. We waren allemaal een beetje ontroerd. We kregen er ook allemaal een beetje kippenvel van. Ik geloof dat ik redelijk zenuwachtig zou zijn. En je merkt ook wel dat Hij heeft drie keer een verspreking gehad, heb ik geteld. Daar let ik hem toch een beetje op. En ik snap het wel. Ik denk, als ik er zo sta, dan moet ik toch behoorlijk een biertje op. En wil ik daar een beetje relaxed, uh, relaxed kunnen staan.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 De demonstranten maakten onder meer deel uit van het Nieuw Republikeins Genootschap en de Beweging Het is 2013. Ze droegen leuzen mee als bevrijd de koning, geen monarchie maar democratie en weg met onze bovendanen. Op het Museumplein is het muziekprogramma inmiddels aan de gang met optredens van onder meer Alain Clark en Van Velzen. Het koningsbal op het plein vanavond na de koningsvaart is inmiddels uitverkocht. Volgens de NS zijn er tot nu toe ongeveer 180.000 mensen per trein naar Amsterdam gekomen. En dat is vergelijkbaar met de vorige Koninginnedag. De Spaanse rechter heeft dopingarts Efemanio Fuentes veroordeeld tot een jaar celstraf. Bovendien mag hij de komende vier jaar niet als arts actief zijn.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 Dat Werelddopingagentschap, de UCI, het Spaanse Dopingagentschap... die zouden in beroep kunnen gaan. En het WADA, het Werelddopingagentschap, zal dat waarschijnlijk doen, zei de advocaat al. Fuentes heeft veel wielrenners van doping voorzien. Onder andere Jan Ulrich, Ivan Basso en Alejandro Valverde... werden naar aanleiding van die affaire, die bekend werd als Operatie Puerto, geschorst. Ook de Italiaanse Senaat heeft zijn steun uitgesproken... aan de nieuwe regering van premier Enrico Letta. De Tweede Kamer van Italië had gisteren al met een ruime meerderheid... het vertrouwen aan Letta gegeven. De nieuwe regering, een brede coalitie van linkse en rechtse partijen... werd zondag geïnstalleerd. De sociaaldemocraten van Letta zitten in de regering... maar ook de PDL van Berlusconi. En dan het weer nog geregeld zon. Het is 10 graden op de wadden tot 15 in het zuidoosten. Vannacht koud met vorst aan de grond. En morgen weer veel zon en 13 tot 18 graden. Dit is Radio 1... 30 april 2013. De troonswisseling. Live vanuit Amsterdam. Lucella Carrasso en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nederland heeft dus een koning. Komend uur meer reacties. We kijken ook vooruit naar de Koningsvaart, het Koningslied. En live muziek dat uur van Christopher Green. Maar we gaan eerst weer terug naar de nieuwe kerk. Daar is verslaggever Michiel Breedveld. Ja, en uh, uit de kerk komen nu de gasten gelopen. Met name de mensen die uit heel Nederland hier naartoe zijn gekomen. De gewone burgers, zeg maar. Ja, naast natuurlijk de politici, de royals... die natuurlijk over de blauwe loper naar het paleis zijn gegaan. Maar niet alleen zij waren er. Ook de polderwaster, Bernard Wintjes van VNO-NCW... en Tom Heerts van FNV. Ja, hoe vond u het? Ja, ik vond het uh, machtig. Zeker toen ik die drie processies zag binnenkomen. Zo mooi, strak, blauw. Echt super geweldig. Ja, en die zaten toch ook nog een beetje te dolle zelfs, hè? Ja, maar dat hoort erbij de een. Die had denk ik nog een korreltje in de schoen of zo. Ik weet het niet, maar uh, <laughs> ik vond het echt uh, heel leuk. En, uh, ja, uh, u noemt net uh, gewone mensen, maar ik voel me ook gewoon een gewoon mens. Trots op het koninkrijk. Ja, toch echt wel uh, heel leuk. En je bent representant van een grote beweging. Uh, zo de dag voor de arbeid, ah, wel mooi. Ja, meneer Wintjes? Hij kan het niet laten, de dag voor de arbeid. Fantastische dag vandaag, geweldig, indrukwekkend. De hele wereld keek mee, niet slechts voor Nederland. Het zat ook vol met, met mensen uit alles windstreken. Het was een indrukwekkende plechtigheid. De eet was indrukwekkend. De voorbereiding door de voorzitter van de Eerste Kamer. Nee, het was een perfect geslaagde dag. Ja, het roept emoties op aan de ene ja. kant. Aan de andere kant, wat is de betekenis van deze, ja, deze inhuldiging? Nou, voor ons is het natuurlijk zo dat we in een wat moeilijkere tijd leven. Instabiel. Dit is een voorbeeld van stabiliteit. Na 33 jaar zeer goede koningschap van Beatrix... krijgen we nu een nieuwe koning waar vol vertrouwen is. Dat is in ieder geval een centrum van stabiliteit. En dat is iets dat wij in dit land heel goed kunnen gebruiken. Plus een stukje optimisme. En hij zegt ook vanuit zijn eigen functie... ik wil aandacht vragen voor de zorgen van mensen. Heel duidelijk. Dus er stond iemand die echt duidelijk uitsprak dat dit land een fantastisch land is. Maar dat er zorgen zijn en dat hij ermee wil werken om die op te lossen. Dat in een tijd waar het echt niet zo makkelijk is. En toch een feest vieren. Dat is heel goed vandaag. Ja, meneer Heerts, wat is voor u de betekenis van deze inhuldiging? Ja, ook van grote betekenis. Met name dat het, het Koningshuis dus ook verbindend wil zijn. Dat de nieuwe koning dus ook verbindend wil zijn. Dat heeft hij duidelijk laten bewegen. Het land in beweging. Um, wat ik ook... Echt wel heel persoonlijk vond worden. is van nou, Mensen maken zich zorgen om hun inkomenspositie. Om hun, een stukje veiligheid. En ja, het was ook een soort morele oproep aan iedereen. Ook in ons land, maar ook ver daarbuiten. Um, laten we samen de schouders eronder zetten. Ook... Samen, hè? sprak u dat aan? Ja, dat sprak me zeker aan. Ja, je moet op tijd ook wel goed actie voeren. Hè? Dus als je het er niet mee eens bent, moet ook kunnen. Maar dit is vandaag toch de boodschap van samen. Dat vond ik er ook in doorklinken. En niet alleen Nederland. Maar hij maakte het ook internationaal. Europa, wereldwijd. Zijn kennis en ervaring rondom water, watermanagement... water als een van de belangrijkste voedingsbronnen voor voor, van ons voortbestaan... dat waren allemaal boodschappen. En ik vond het ook heel indrukwekkend hoe hij zijn moeder eh, bedankt. En dan, en dan zie je de, de die drie meisjes trots op oma. Dus het was echt... Een, een, een grote boodschap en ook heel dichtbij. Van, van ja, ik zou haast zeggen, grote economische wereldvraagstukken... tot gewoon een gezin wat dingen doet vandaag. Maar toch even terug naar die emotie. Was u een beetje onder de indruk van de royals die aanwezig waren? Ja, nee... Nou ja, ik... Ja, nee, dus. ik, vond, nou, ik, vond, jawel, ik vind dit super, maar ik ben onder de indruk net zo goed... van de mensen die ik hier, voor, hier tegenover zie staan... en die ook de hele dag de moeite doen. Ja, ik Alles ik, bij elkaar. Ja, maar het is natuurlijk ook een fantastische reclame voor de BV Nederland. Hè. Er zijn ja. natuurlijk wel duizend journalisten hier... die allemaal iets vertellen over dit mooie land. Nou, de BV Nederland ja, en de dag ja, nou, voor de hier arbeid. De uh, is duidelijk. De, de, de, de voorman van wel, de vakbond en de voorman van uh, de werkgevers... staan hier inderdaad nog een, een paar rijen dik verstokte oranje fans. Voor de rest begint het te bewegen op de Dam, ik zou zeggen gezellig druk is het hier mensen lopen naar de dam van de dam we gaan eens even kijken uh, hoe het is op het centraal station van amsterdam karin albert jij bent daar hoe is het daar ik zie ze aankomen lopen hoor vanaf de dam hele stromen met mensen gezellig kuierend hun oranje hoedjes op hun oranje t-shirts aan hun oranje pruiken op ik zie nu een erg mooi exemplaar voorbij komen Um, ja, de, een deel van de mensen heeft zoiets van, nou, het is uh, mooi geweest en die ver vertrekken nu uh, uh, het Centraal Station in om hun trein op te zoeken. En tegelijkertijd heb je weer mensen die juist nu aankomen omdat die het avondprogramma interessanter vinden. Hebben alle plechtigheden op televisie gevolgd en komen nu naar de stad toe. Het Centraal Station zelf, ja, ik moet zeggen, het plein, het wordt wel steeds troeperiger uh, uh, Afval op de grond, papiertjes. Er zijn hier ook heel wat van die prelaria uitgereikt. Hè? Vlaggetjes en, en uh, bellenblaasdoosjes enzovoorts. Nou ja, en als mensen daar eenmaal genoeg van hebben, dan gooien ze het dus uh, kennelijk gewoon op de grond. Uh, het wordt ook steeds drukker als het gaat om politieagenten. Ik heb nog niet zoveel politieagenten hier gezien. De hele dag waren ze er wel hoor. Maar zoveel als er nu zijn. Um, nou, het kan toeval zijn. We begrepen van Glenn's uh, hoe dat het ook gezien? wel eens te maken kan hebben met de drank. De toename, Ja. Van nou ja, dat ja. En eh, toch dat op een gegeven moment al die mensen weer terug naar huis gaan. En als er dan de nodige borrels in zitten, de nodige biertjes. dan. Uh, er was er net even een klein opstootje, heb ik me net laten vertellen door een, uh, door een meneer. En toen vlogen er ook meteen twintig uh, politieagenten op af. En toen was het binnen no time ook weer opgelost. Dus uh, ja, ze zullen hier niet voor niets staan. Ook drie ME-busjes. Uh, en dan komt hier nog een politiebusje aanrijden. Maar goed, uh, uh, voor de rest, mensen komen hier aangekuijerd. Uh, de stad in of juist de stad uit. En vooralsnog is het feestelijk. En als we de stad ingaan, gaan ze misschien wel naar het Museumplein. Want daar is toch een soort van koningsbal aangaande. Met allerlei culturele uitingen. En wat doe je dan? Dan stuur je Jeroen laat natuurlijk. Jeroen, want wat is daar allemaal te doen? Uh, ja, het is nu gewoon nu een popfestivalsfeertje hier aan het worden. Uh, dat heeft uh, lang geduurd. Het was, het was erg lang wachten voor de menigte hier op uh, wat nu vandaag uh, Oranjeplein heet. Het is redelijk vol. Uh, de volle zon erop. Na uh, enige wolken. is is een beetje het wisselende weerbeeld. Maar ja, de sfeer is die van een feest dat loskomt. Uh, Alan Clark is uh, hier om half vier begonnen met Foxy Lady. Nu uh, is het uh, disco uh, discodray dreunen van het podium. Nou dat de mensen hier uh, zo zou ik maar zeggen dat alternatieve koningslied hebben gezongen over de koningin van alle mensen op dit kleine stukje aarde. Denk dan uh, ook weer aan uh, de speech van uh, de koning over verbinden en verbanden leggen. Nou ja, als er één verbinding is op dit moment tussen uh, Willem Koning Willem-Alexander en uh, het Oranjeplein, dan is het natuurlijk feest. Feest. Uh, wij, wij zijn wel bewijs van uh, waar Nederland in tijden van crisis, want dat is ook genoemd, toch goed is. Mensen willen gewoon een feestje, hè? Jullie willen gewoon een feestje. Zeker weten, gewoon een feestje. Wie zijn je van vanouds? Maar dan eigenlijk gezelliger. Waar komen jullie vandaan? Rotterdam. Het Uit Rotterdam. Uit Rotterdam. Ja, zeker weten. Rechterwang uh, geschilderd in het blauw, wit, rood. Um, hebben jullie nog iets van uh, de koning meegekregen? En zijn speech, de king's speech. Ik dacht, dat is toch wel een punt waar mensen zich wel mee bezighouden de laatste tijd dat hoor je wel veel om je heen. Dat je geen gekozen staatshoofd heb, maar hij houdt er wel voor rekening mee. Wat ik goed vond, ik zei het net ook al, was dat verbinden en verbanden leggen. Zeker. Jullie ja. hebben net staan zingen over de koningin van alle mensen, maar is die ook jullie alle koning? Vraag ik aan vriendin 2. Ja. ja, toch wel. Kijk het is.. Factor, dus dat, uh, ja, dat, dat vind ik wel, een soort alles overkoepelende, uh, ja, het is, het is een soort uh, is een symbool eigenlijk. Hij had het ook over eenheid in verscheidenheid, waarbij hij nog net niet het woord multicultureel uh, uitbrak. Ja, ik vind het knap dat je het woord cultureel niet noemt, maar toch kan benadrukken eigenlijk. Vind ik een kunst. Ja, nou ja, daarmee, uh, ik zal niet zeggen, koos die partij, maar liet hij ook wel iets van zijn richting horen. Ja, nou ik vind dat ik de visiemand mag hebben. Ik ben staatshoofd voor iedereen, maar met een visie lijkt me wel belangrijk. Jullie gaan gewoon lekker door met feesten, hè? Zeker. Nog favorieten vandaag, want zo meteen krijgen we Van Pelsen, Vanavond André Rieu. Ja, ik vind Van Pelsen leuk, maar André Rieu ook. Maar het wordt erg laat voor nog vanuit het band te gaan vanavond. Rock and roll. Zeker weten. Dankjewel. De mensen hebben zin in een feestje daar bij het Museumplein. Het wordt later. Het betekent dat de politie ook iets wat andere taken wellicht krijgt. Mark Hamer, jij bent in het crisiscentrum, in de beurs van Berlage van de politie. Wat is het beeld daar op dit moment? Nou, dat het toch wel langzamerhand wat drukker wordt in de stad. Ook, dat zie je ook aan de cijfers die de NS vrijgeeft. Tot drie uur waren er ongeveer 180.000 reizigers naar Amsterdam gebracht. 132.000 naar het Amsterdam centraal en ongeveer 48.000 naar Amsterdam Zuid. Dus straks meldde ik dat, eigenlijk, dat het aantallen minder waren dan, dan vorig jaar en nu zegt men de cijfers zijn eigenlijk vergelijkbaar met vorig jaar. Je ziet inderdaad verschuivingen ook van de mensen ontstaan. Op dit moment wordt er gemeld dat er ongeveer 40.000 mensen zich verzamelen op het museumplein en ja je ziet dus eigenlijk ook hier vanuit het ja dat, dat het hier de druk ietsje afneemt maar dat het inderdaad verplaatst naar het museumplein. We trouwens ook wel op daar straks dat er minder bootjes in de grachten waren, maar rond de Prinsengracht, daar loopt het nu toch wel aardig vol. Ja, het wordt is... het langzaam maar toch wel ietsje drukker in de stad. Je ziet wel een verschuiving, bijvoorbeeld vanochtend in de stad, om acht uur normaal gesproken bij mij voor de deur in de Jordaan, zit iedereen al buiten, maar vanochtend om acht uur, negen uur was het hartstikke leeg. En je ziet nu dus dat men later eigenlijk op de dag naar Amsterdam komt, ja natuurlijk omdat er straks nog die koningsvaart is dat er vanavond ook in de stad nog steeds kroegen open zijn, andere jaren eigenlijk 7 uur, 8 uur, dan gingen de kroegen dicht, mochten niet meer buiten gedronken worden. Nou, dat is dit jaar toch wel ietsje anders. Dus ik denk dat de piek ietsje later op de dag komt te liggen. En het formele gedeelte is nu voorbij. Het is alleen maar feest, overal in de stad zoals je zegt. Um, dan kunnen we even terugkijken naar de demonstraties. Want hoe is het daar uiteindelijk mee afgelopen vandaag? Ja, heel rustig. Er waren zes locaties aangewezen om uh, te mogen demonstreren. Mensen zijn alleen maar gekomen eigenlijk naar... Uh, uh, uh, goh, hoe weet hij nou daar? daar uh... Ik ben even kwijt waar het ook alweer was. Uh... Oh, Naar nou, het Ja, precies. Ja, en daar ja, zijn ook maar tussen de politie zeiden straks... tussen de 60 en de 70 mensen naartoe gekomen. En dat is toch wel opmerkelijk, hoor. Dat, dat op zo'n dag waar toch, ja, uh, verwacht werd... dat er meer gedemonstreerd zou worden... dat er maar zo'n aantal mensen, maar zo'n weinig aantal mensen... naartoe zijn gekomen, maar 60, 70 demonstranten. Mark Hamer was dat, vanuit het crisiscentrum van de politie. I can see clearly now, vanaf hier. Kijk je dan zo en dan zie je Rotterdam liggen in de verte. Ik heb ook een hele sterke bril. En een levendige uh, fantasie. En in Ahoy, daar in Rotterdam is Marcel Bril. Uh, die maakt zich op dus voor het zingen van het koningslied. Hè, want dat gaat daar gebeuren. En Marcel, jij staat daar met uh, ja, een van de grote namen daar in Rotterdam. Jazeker. Lied Towers die is net van het podium afgekomen na een repetitie. Hoe vaak heeft u het liedje, het Koningslied gezongen? Uh, we hebben het met elkaar, hebben het een keer of drie hebben we het gedaan. En gaat het goed? Ja, het gaat hartstikke goed. Uh, met, blijf het blijft natuurlijk toch een beetje lastig. Het is natuurlijk heel erg gefragmenteerd. Dat iedereen een regeltje en dan weer een, een, een regeltje samen en dan weer een regeltje in harmonie. En, en, maar het ging hartstikke goed. Ik, ik was, het, het, het viel me erg mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja, wat dat betreft echt een, een ingewikkelde topproductie daar op het podium. Ja, best wel. Natuurlijk, en, uh, natuurlijk een groot, groot metropoolorkest met alles erop en dan. Een groot koor erbij. En, maar uh, ja, we gaan, straks gaan we het nog een keer als een soort generale doen. Maar iedereen weet uh, wel inmiddels wat die, uh, waar, waar welk moment. En de jongens van, van de geluidstechniek, die schuiven dat perfect in uh, balans. Zodat ze er ook, iedereen die een solo zingt, dat hij er ook echt uitgetild wordt. Boven het hele gebeuren. Nee, uh, ik denk dat het. Uh vanavond wel heel erg mooi wordt. Ik moet het er toch even over hebben. Al die kritiek op dat koningslied. Wat vindt u daar nou van? Nou, daar heb ik me, heb ik, heb ik me al over uitgelaten. Dat is, ik vond het belachelijk. Waar gaat het om? Het is zo'n dag als vandaag. En ik zat vanochtend alweer met een brok bekeel bij de applicatie van, van de koningin. En, en, en vanmiddag nog weer bij zijn toespraak... En, uh, ja, dit is, jongens, het Koningshuis hoort bij ons. En dat lied wat we voor hun gemaakt hebben, dat, dat is gemaakt door de, door de Nederlanders, voor de, voor, de, voor de Nederlanders. Nou, en dat gaan we vanavond met elkaar live tolken. En uh, ons koningspaar die kijkt daar live op een heel groot scherm voordat ze die afvaart gaan beginnen. Kijken ze ernaar. En dan, dat, moet, dat wordt gewoon één groot feest. En inmiddels kent iedereen het. Want je moet er. Natuurlijk moet je met, dus met elk liedje. Moet je er eerst een beetje vertrouwd mee raken. Nou, en inmiddels is dat daar wel, wel, wel gebeurd. Ik kan me voorstellen dat het voor u sowieso een heel bijzonder moment is. Zelfs voor u. Uh, in Ahoy ook nog eens een keer, ik zag net een, een, een borstbeeld van ja, u staan. Ja, ja. Dus het is voor u ook een heel bijzonder moment, denk ik, hè, om ja, het koningspaard toe te zien. Ja, ja, natuurlijk, en zo is het ook. Ik, ik ben zeer vereerd en ik vind het geweldig dat ik erbij betrokken kon en mocht zijn... En uh, uh, ja, dit maak je me één keer in je leven mee. Dat geldt voor iedere Nederlander die op dit moment luistert of kijkt. Of wat je ook aan het doen is. Uh, je komt er nooit meer mee. In. En in, als zal altijd in je geheugen, deze dag, zal in je geheugen gegrift blijven staan. Dank u wel, veel plezier vanavond. En ook succes natuurlijk. Ja, dank je vrienden. Met Oranje Stropdas, Lee Towers in gesprek met Marcel Bril. Robert-Jan Boy is in Utrecht. Ja, zeker. En die staat op de Plompentorengracht. Kruising Voorstraat, Kruising, wat hebben we nog meer? Drift. En ik kijk weer naar, naar de mensen die oranje gekleed zijn met pruiken op de brillen. Volgens mij wordt het alleen maar meer en meer. De vrijmarkt is hier nog in volle gang. Maar opvallend is ook dat de rest van de binnenstad eigenlijk één grote mensenmassa is. Juist natuurlijk op het neul, kijkend naar de beeldschermen. Maar volgens een complete verspreiding over de stad. Nou, je hoort op de achtergrond de muziek. Overal is muziek. Bentjes, het klinkt uit boksen en gaan zo maar door. En ineens zie ik hier een meneer. gekleed, min of meer uh, ja, in het wit. In het wit? Met een roze overhemd. En een. Ja, <tie> zou ik bijna denken. Ja. Is dat zo eigenlijk? Ja. Ja, ja, maar het. Uh, ik. Uh... Ik vind het toch deze dag te leuk om niet een feestelijk tintje te geven. Ik zowel wel in uw linkerrever een oranje tulp gesteld. Ja, die heeft mijn vrouw, die maakt ze zelf. En ja. die heb ik eventjes opgedaan. En uh, dat is ook geen bezwaar voor uh, een nee. keer, keer te doen. Meneer liep ze juist hier door Utrecht in de straat. Ik zag u juist kijken hier in de straat, kijkend op een plattegrond. Een beetje gedesoriënteerd, uh, te midden van de, van de feestvreugde zo. Ja, ik. We ja, zijn als republikein. Zo zat. Is een zware uh, dag voor u eigenlijk? Helemaal niet. Nee, <laughs> nee maar ik ben nog nooit. Uh, meestal gingen we daar, uh, of gaan we naar Amsterdam. Ja. En daar heb ik een zus wonen. Ja. En, uh, en de dag van tevoren gaan we daar naartoe. Maar deze ja. keer uh, dacht ik dat het zo druk in Amsterdam was. Amsterdam zou zijn. Ja, dat waar uh, u hier naartoe bent gegaan. Dat naar, naar Utrecht, ja. de keuze naar tussen Utrecht of ja. Maastricht. En dit is Utrecht geworden. Ja. Maar ik heb maar, nog nooit hier op de nieuwe binnengracht... Maar in, gelegen... in ieder geval uh, loopt u hier toch als een klein statement in het wit. Dat, dat kunnen wij zo uh, samenvatten. Uh, in volmaakte eenzaamheid te midden van het oranje. Dat dan ook alweer. <laughs> Zeg, ja. u gaat uh, die kant op. Nee, ik ga weer terug naar de, naar de Domtoren, even kijken, oriënteren. Dat is die kant op, ja, die kant op. Ja, oriënteren, zeg, dan uh, je gaan pret... nog even langs uh, Den Bosch. En een hele rit nog. nog, prettige dag, <laughs> ik ga weer die kant op. Ik had het idee ja, dat, hij, okay. dat hij, ondanks dat die om... Republikeinen wel een oranje bittertje ophoudt. En er ook behoorlijk van genoot vandaag, dan een uh, verzorgingstehuis in Brisbane in Australië. Prins Willem-Alexander Village. Nederlandse bejaarden hebben daar in de soos gekeken naar alle plechtigheden hier. Robert Portier keek samen met ze mee naar de applicatie van koningin Beatrix. De shows van het prins Willem-Alexander Village zit propvol. Er hebben zich zeker 50 mensen verzameld. Allemaal gekleed in oranje shirts, oranje mutsen op. En ze zijn natuurlijk gekomen om te kijken naar het aftreden van koningin Beatrix. En natuurlijk de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De meeste mensen wonen al tientallen jaren in Australië. Maar dit willen ze absoluut niet missen. Veel. Mensen hier zijn toch opgegroeid met Juliana en Beatrix. En um, dus dat, dat zijn hun herinneringen aan Nederland. Ja, dus dat, ja, dat is wel belangrijk voor ons. En, en natuurlijk, het dorp heet Prins Willem-Alexander. Dus, uh, ja, dus uh, we, hebben toch wel, we zijn er nog wel steeds deel van. Van uh, onze Nederlandse afkomst. Ik ken Irene en Beatrix. En ik goed want ik, ik heb met hun gespeeld in, in bij de gouverneur van, uh, van Limburg want ik ben 14 jaar heb ik in Maastricht gewoond en toen heb ik daar met hun gespeeld en toen hebben ze me één keer paardrijden genomen en ik had nog nooit een paard gezien want ik ben in Indonesië geboren mag ik het zeggen ik piste in mijn broek <laughs> Inmiddels heeft iedereen een plekje gevonden van waaruit de televisie goed te zien is. Die staat uh, keihard aan, zodat niemand ook maar iets hoeft te missen. Er is een hapje, er is een drankje. En uh, ja, langzamerhand wordt het wat rustiger. Mensen worden wat gespannener. Het gaat zo meteen allemaal beginnen. Met de ondertekening van de akte doet de koningin de in artikel 27 van de grondwet bedoelde afstand van het koningschap... En hebben wij op datzelfde moment een nieuwe koning. En Beatrix zet haar handtekening in. en daarmee neemt ze officieel afstand van de troon. APPLAUS en in Brisbane gaat een groot applaus op. Dat is het dan. Dat is het zeker. Deze uh, tijd is voor iedereen, ik uh, schijn me een beetje emotioneel. Ik, uh, als je dan als... Als je ex-Nederlander dat zo ziet, dan, dan voel je, je je herkomst, je, je, je roots voel je. Uh, en dan, dan, dan blijf je en dan weet je dat je altijd Nederlander blijft zoals je geboren bent. En, Beetje emotioneel moment voor u? Het, zeker, zeker. Ik had niet gedacht dat ik dat uh, zo zou voelen, maar het schijnt toch zo te zijn. <middels> vanuit Brisbane Australië, van Robert Portier. Uh, bij ons hier uh, vandaag, uh, Christopher Green. Hartelijk welkom, uit Limburg he, afkomstig. Zijn, waren jullie gisteravond al hier in de stad of niet? Ja, we waren gisteravond al in de stad. Ah, ja. oké. Okay. Dus een beetje meegevierd hier alvast. Ze dus uh, moest je ook al optreden. dat was heel laat. Dus, uh, ik was pas om drie uur in Amsterdam. Ah, oké. Okay. Uh, ja, onze getres Joop, die was uh, wel eerder met goed. De toetsenest, dus... Uh, maar... Jullie zijn nog even de stalling geweest, toch? Ja, ja. Het ja. was gisteravond al gezellig. heb ik ook uit eigen ervaring... Uh, heb ik, uh, uit, kan ik even eigen ervaring zeggen? Uh, er komt een, een groot moment aan, hè, voor jou. Uh, uh, Pingpop openen. Ja, klopt. B ben je er al druk mee bezig? Ja, we zijn al behoorlijk aan het... Uh, veel, ja, heel veel repetities gehad. En uh, we gaan nu het uh, voorprogramma doen voor Stevie N. En er zijn uh, een stuk of acht zalen door heel Nederland. Want die gaat toeren, hè, door Nederland. Onder andere Paradiso, inderdaad. Uh, ja, dus we gaan uh, een toertje doen. En dat is voor ons een hele goede voorbereiding. Uh. En, en, en dan het grote werk Pinkpop. En Pinkpop openen. Hopen dat het mooi weer is, inderdaad. En Jij komt voort ook uit uh, de beste singer-songwriter van Nederland. Hè? Dat krijgt nu een reprise, want er komt een tweede aflevering van. Top. Maar de lat ligt zo hoog voor die nieuwe mensen die daar meedoen. Want als je kijkt wie daar allemaal uit die eerste serie komen... Ja, ja, ik ben zelf helemaal niet zo ver gekomen. <laughs> ik ben, uh, de tv-ronde heb ik gehaald en uh, toen ben ik ook uitgeschakeld. Ja. Dus ik heb het, uh, vanuit daar heb ik het op, uh, met andere manieren ja. uh, en andere middelen ja. moeten doen. Ja. Ja. En uiteindelijk gewonnen door Douwe Bob inderdaad. Maar goed, uh, uh, jij zat er in ieder geval in. Je bent nu hier bij ons. Wat gaan we als eerste horen? Wat is het eerste liedje? Uh, dat is uh, Still Running. En dat is een uh, nieuw liedje van onze nieuwe EP. En die komt uh, ja, net voor Pinkpop uit. Dus, uh, Oud en die goud. Daar zal vast wel een verband zijn daarmee. En we gaan er hier naar luisteren. Hier is Christopher Green. When I was young, I would climb every tree from the desert to the alone and distant sea, so I could Yeah, I could be Alone with you Over dus, binnenkort komt er een EP'tje van huid en daar staat dit liedje ook op, Still Running. Straks meer van ze. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, Jan van de Putten. Nu de inhuldiging in de Nieuwe Kerk voorbij is, loopt het dam weer leeg. Veel mensen gaan naar andere plekken in Amsterdam... waar het volgens de gemeente gezellig druk is. Het museumplein is goed gevuld... en ook het Vondelpark wordt net als andere jaren goed bezocht. In Utrecht was het vanochtend relatief rustig in de stad. Inmiddels loopt het bezoekersaantal op richting 150.000. Ook in Alkmaar kwam het langzaam op gang. Na de abdicatie en de balkonscène werd het wel drukker in het centrum. In Groningen en Apeldoorn was er vanochtend bijna niemand op straat. Maar ook daar neemt de drukte toe. En ook in Eindhoven en Haarlem is het vrij druk geworden. Problemen worden nergens gemeld. De abdicatie van Beatrix is wereldwijd groot nieuws. Internationale nieuwszenders als BBC, CNN en Al Jazeera... besteden veel aandacht aan de troonswisseling. Ook omroepen en kranten pakken uit. Dan kort ander nieuws. In Syrië zijn bij een bomexplosie in het centrum van Damascus... zeker 13 mensen omgekomen. In Italië heeft nu ook de Senaat ingestemd... met de nieuwe regering van premier Enrico Letta. En in Spanje is dopingarts Fuentes veroordeeld tot een jaar cel. Fuentes had veel wielrenners als klant. En dat zijn de hoofdpunten. Stel... U ontvangt AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank... en u bent vakantieplannen aan het maken. Dan is het handig om te weten wanneer uw vakantiegeld wordt overgemaakt. Wilt u weten waar u aan toe bent? Ga dan naar svb.nl. Sociale Verzekeringsbank. Voor het leven. Vanavond in Altijd Wat. Het ceremonieel koningschap. Geen punt voor Willem-Alexander. In Zweden kennen ze het al sinds de jaren 70... Hoe hebben ze het daar voor elkaar gekregen? En hoe bevalt het? Heeft koning Karel Gustaaf minder macht of juist meer? Kijken dus. Altijd wat om 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1. De troonswisseling live vanuit Amsterdam. De industriële grote club bij de dam op de hoek van de dam en het Rokin. We hebben even het raam opengezet. We kunnen horen dat het gelal wat toeneemt op straat in die gezellige drukte. We gaan eens even kijken hoe het op dit moment op het centraal station is. Joris van der Kerkhof, hoe is het daar? Daar is het relatief rustig eigenlijk. Aan de overkant van het station... daar zijn wel uh, plekken waar uh, veel gebral en, uh, en, en herrie van de muziek is. Maar op het station zelf is het, uh, is het relatief rustig. Dat was een half uurtje geleden anders. Toen was er een, uh, een steekpartij. De groepen, twee groepen die, die kregen ruzie met elkaar. Er is iemand uh, gestoken, er is een ambulance gekomen. En uh, heeft degene die gestoken werd uh, uh, meegenomen. Zonder sirenes verder uh, uh, weggereden uh, uiteindelijk over de toestand van het slachtoffer is niet zo heel veel duidelijkheid. Maar dat het daarna weer rustig werd, dat is wel heel erg duidelijk. De politie heeft nog gezocht naar het steekwapen wat gebruikt is. En ze hebben er vooral voor gezorgd dat het weer rustig werd... in de hal en in de buurt van het station. En die rust, dat is iets wat al de afgelopen uren speelt. In redelijke rust gaat alles vanuit het station naar de stad toe... Ik moet daar in verleden tijd over spreken. Is alles uh, vanuit het station naar de stad toe gegaan? En de drukte terug, die is er nog niet. Maar de NS uh, ziet er naar uit dat het in dezelfde rust gaat verlopen... Uh, als, uh, als dat het vanochtend ging op de weg uh, heen. Maar dat weten ze natuurlijk niet zeker. Het kan zijn dat om negen uur een enorme stoet... ...met mensen komt en dat er dan problemen zouden kunnen ontstaan. Dus ook wat dat betreft het advies om zoveel mogelijk met elkaar af te spreken... ...dat je niet op dezelfde tijd teruggaat. Maar ja, dat is natuurlijk wel moeizaam om dat met iedereen in de stad af te spreken. Ga jij om acht uur, ga jij om tien uur. Met die 180.000 mensen. Mooie... uiteindelijk <laughs> zou dat wel het, het mooiste zijn. Ja, dat kunnen we nog doen hier. Gewoon een grote boom neerzetten met allemaal loodjes eraan. Maar het is dus heel erg rustig wat dat betreft. En die drukte kan dus in de loop van de avond wel ontstaan. Joris van de Kerkhof was dat? Michiel Breedveld, hier vlakbij, bij de Nieuwe Kerk. Michiel, nog mensen daar bij jou in de buurt? Ja, de kroonprinses van Zweden die reed zojuist weg. Die schreed het paleis uit, die heeft kennelijk geen zin in de receptie. Uh, zij kwam dus naar buiten. Ja, en de Nieuwe Kerk is inmiddels, uh, ja, dat is nou, 20 meter verderop, uh, helemaal leeg. Daar is niemand meer. Daar wordt het personeel op dit moment gezamenlijk op de foto gezet. Want ook voor hen is het een bijzondere dag. En ja, ik ben natuurlijk als politiek verslaggever ook wel geïnteresseerd... in de reacties van de politiek. De afgelopen weken, maanden, hebben we niets gehoord over het Koningshuis... terwijl daar de afgelopen jaren toch een felle discussie over uh, gewoed heeft. Moeten wij niet toe naar een ceremonieel koningschap? En gelukkig trof ik daar Jan de Wit van de SP... die ook op deze dag uh, daar geen doekjes om wint. Nee, wij zouden daar niet voor kiezen... als we het nu het staatsvorm zouden moeten kiezen... Ja, logische vraag voor mij aan hem is dat natuurlijk... Uh, kan dat eigenlijk wel een republikein bij een inheldigingsplechtigheid? Ja, dat kan. We hebben... Het is gebeurd. Het is gebeurd. De koning uh, is in ieder geval ingebed in de grondwet. Uh, de bevoegdheden van de koning uh, staan vast. Dus wat dat betreft uh, is dat de realiteit op dit moment. Ja. En, en als u er dan zo naar kijkt, denkt u van ja, dat is mijn koning. Nou, u weet dat de SP in principe... als we nu zouden mogen kiezen hoe we onze staatsvorm inrichten... dan zouden wij geen koning hebben. Dan zouden wij een gekozen staatshoofd hebben. Maar het gegeven is dat we een koning hebben nu. En daar moeten we het mee doen voorlopig. Nou, deed de koning, Willem-Alexander... hetzelfde wat zijn moeder, zijn voorganger, koningin Beatrix, gisteravond deed... Even uitleggen wat nou die rol van die koning in onze constitutionele monarchie is. Is dat een boodschap aan mensen zoals u die de rol van de koning op zijn minst willen beperken? Nou... Ik denk dat, uh, dat, het, dat het in ieder geval zeker niet zonder bijbedoelingen is geweest. Hè? Dat uh, duidelijk uh, aangegeven is... wat is de plek van het koningschap in onze democratie? In maar onze... Wat is die bijbedoeling dan? Nou, Om duidelijk te maken, de delen. Discussie is natuurlijk rond uh, wat moet het nou voor een koningschap zijn. Moet dat uh, ceremonieel zijn? Lintjes knippen. Moet dat toch ook nog een uh, koningschap zijn... waarin de koning in de politiek ook nog een rol speelt? En dat laatste, daar is in ieder geval in de, in, in de Tweede Kamer het idee van, nou, dat moet de koning zoveel mogelijk uit. Maar heeft, dus heeft de koning dan invloed? Nou, de macht, koning, eh, kijk, dat, dat is natuurlijk de moeilijkheid... om precies te achterhalen op welke momenten... maar bij zoiets als de kabinetsformatie... Ja, maar dat heeft u al geregeld. Dat, dat hebben we geregeld, maar daar had dus de koning... of de koningin, had daar een hele duidelijke rol te, te vervullen. En, eh, maar, mag, ik ja, ja. mag ik het zo formuleren dat u eigenlijk af wil van dat geheim van Noordeinde? Nou kijk, die discussie denk ik dat ik denk dat het goed is dat we die discussie moeten voeren. En daarom heeft eigenlijk de afgelopen weken kan je zien ook niemand meer die discussie willen voeren om gewoon niet dit, dit door elkaar te gaan gooien. Maar ik denk dat het goed is om in de Kamer nog een keer die discussie te gaan voeren. Want hoe zien wij nou het koningschap in Nederland? Louter ceremonieel? Of ook nog in verband met de regering dat de ja, dat de koning deel uitmaakt van de regering en daardoor een politieke functie heeft? U staat daarin niet alleen. De PVV wil dat. Uh, u dus, de SP, D66, ja. GroenLinks, ja. Uh, maar ook de Partij van de Arbeid... ziet toch liefst een ja, moderne, ja. modernere rol, modernisering ja. van het koningschap ja. voor zich. Heeft u het gevoel dat niet alleen de politiek dit onderwerp onberoerd laat... maar ook de koning zelf? Ik denk uh, zeker. Zeker. Omdat, en, en daarom zie ik ook die passages in ook zijn toespraak uh, in de Kamer. Dat hij zegt... nou ik. Ik ben onderdeel van deze staatsvorm. Ik ben onderdeel van de grondwet. Ik zit ingebed in het statuut. Dus zo wil ik ook functioneren. Nou, dat is op zichzelf is dat heel goed. Want dat betekent dat hij uh, zich, zeg maar, rangschikt onder de democratie. En dat het dus niet de staatshoofd is dat uh, als een soort uh, bij wijze van spreken... één persoon kan regelen in Nederland wat, wat, wat hij of zij zou willen. Dus hij heeft duidelijk aangegeven, ik zit onder, die, uh, onder de grondwet. Ik rangschik mij onder die grondwet. Ik gedraag mij daar ook hij moet wel in... Dat is goed. Dat is ook goed. Nee, dat ja, moeten we, anders hadden we een heel groot probleem natuurlijk. Dus uh, dit, is, dit is goed. Dat zijn Jan de Wit van de SP in gesprek met Michiel Breedveld. Bij de Nieuwe Kerk. Even verderop, op het ei is natuurlijk van alles gaande. Want daar moet vanavond nog een hele mooie avond plaatsvinden. Verslaggever Anne van de Veen is daar in de buurt op de Jan Scheverbrug. Anne, wat, wat zie jij allemaal aan voorbereidingen? Ik zie vooral heel veel boten, ze varen een beetje heen en weer, zoeken hun plekje nog. Veel politie zie ik hier ook, eigenlijk meer politie dan uh, toeschouwers, want het is hier nog heel rustig. Maar op deze brug, heerlijk in het zonnetje hè, mevrouw? Heerlijk staat het hier, ja zeker. En u bent alvast even gaan kijken en u kijkt naar een podium. Ja, we hadden gehoopt dat we vanavond naar Armin van Buuren en het Concertgebouw Orkest uh, konden gaan. Maar we hebben inmiddels begrepen dat je daar kaartjes voor moet hebben. En dat we hebben geen kaartje, want we wisten het niet. Dus we gaan nu maar even de sfeer proeven. Ja, en het is hier nog vrij rustig. U bent uh, bijna de enige hier op de brug. Ja. <laughs> dus heel veel sfeer is er nog niet. Maar als u uh, zo over het ei kijkt, wat spreekt u aan? Vooral de, de kleuren rood, wit en blauw. Uh, het, het teken van uh, Maxima en, uh, en uh, Willem. En, uh, ja, nou, maar toch prachtig, de boten zoals ze erbij liggen. Ja, en, en, uh, yeah, ik denk dat de, dat de sfeer er straks goed in komt als ik het zo inschat. Maar u bent uh, redelijk op leeftijd al. Armin van Buren, daar komt u dan speciaal voor. Dat is toch wel uh, opvallend. Het is vooral voor de combinatie van het Concertgebouworkest met Armin van Buren. Dat is natuurlijk ongekend om, uh, om dat mee te, mogen, mee te mogen maken. En uh, vanavond ga ik het op de televisie zien. Deze mevrouw gaat het op de televisie bekijken. Nou ja, het stroomt hier langzaam vol, maar echt druk is het nog niet. Maar het wordt een, uh, ja, een bijzondere minisail, zoals ze het hier noemen. En um, ja, als je op de brug staat, zie je dat podium. Dus uh, misschien als deze mevrouw hier uh, ja, nog een uurtje of drie blijft staan... dat ze vanzelf Armin van Buren toch nog uh, kan gaan zien. Ja, die muziek die gaat uh, wel over dat water heen. Ander nog één vraag, hè? want uh, het maakt nogal uit uh, hoe, hoeveel winter staat. Hè? Uh, heb, jij, heb, heb jij een gevoel dat het heel hard waait of niet? heb ik het gevoel dat het heel hard waait. Um, nou, hier op de brug valt het mee, maar ik was net even een stukje verderop... bij zo'n zwaaiplek noemen ze dat dan. En daar, uh, ja, daar waait het flink. en de vlaggen staan behoorlijk strak. Um, en ja, nu schijnt het zonnetje, maar net was die even weg ja. en dan is het ook wel koud. Dus een ja. dikke trui mee zou ik ja, zeggen. Ik, ik, ik begrijp bijvoorbeeld dat Epke Zonneland gaat daar iets doen. Maar als die windkracht meer is dan 5, dan kan die niet aan die rekstok hangen. Ja, volgens mij zou het windkracht vijf gaan worden. Dat is wel weer fijn voor Dorian van Rijsselberg. Maar we hebben straks over een minuut of tien hebben we Peter Kuipers-Munnen. onze oh, okay. weerman. Die dus, weet er al te dus, dus stellen horen. hoor. Want ja. uh, dit is echt geen windkracht en, 5. En we ooit. hebben Menno Remain hier al de hele tijd zitten. We hebben al vaker gemeld dat hij een verrekijker bij zich uh, heeft. Kijk jij nou eens even door die verrekijker en Vertel wat er aan de hand is op die receptie. Ja, dan, dan moet ik iets van een röntgenbril hebben. He, de receptie in het paleis. Ja, dat dat, dat, dat, dat uh, spelt achter gesloten deuren. Uh, we hadden gedacht dat we daar nog beelden van zouden zien. Uh, maar het is nu, uh, kijk even op de klok van het paleis, kwart voor vijf ongeveer. Uh, half vijf zou het beginnen, maar de, de bijeenkomst in de kerk... was volgens mij een minuut of twintig eerder afgelopen dan, uh, dan bedacht. Dus ik denk dat ze daar al lang mee begonnen zijn, dat wij dat allemaal niet zien. En dat verklaart misschien ook waarom de prinses van Zweden eerder... Weg was. Gegaan. Die al, die, ik, het zal een, een half uur, drie kwartier receptie zijn geweest, inmiddels. Uh, dus die vond het mooi en, uh, en is weggegaan. Uh, en ja, dat is een hele passade. Uh, Koning en koningin staan daar en uh, die moeten al die handjes. Want je op een ja. bruiloft, zeg maar ook meemaakt. Ja, maar nee. dan iets groter ben je. Ja, nee, man. nee, okay, ja. maar goed, dan loopt iedereen langs, geeft ja, een handje. Ze dat dat is is. zegt ook nog wat, weet je wel, dan moet je iedereen wat zeggen. iedereen moet wat tegen jou zeggen. Leuk dat je er ook bent. Ach, Zo fijn. En, en mogen er ook nog gasten, gasten mee? mee uh, <laughs> ja, krijg ze <je> cadeaus eigenlijk? <laughs> Niet dat ik. Nee, niet, zeker niet op die receptie. Mogen de gasten nog mee uh, het ei op? Nou, in vanavond? ieder geval de bevriende vorstenhuizen, de vorstelijke missies. Uh, ik weet niet hoe het zit voor de uh, buitenlandse missies. Ik denk het wel, eerlijk gezegd, dat die ook gewoon, uh, gewoon meegaan. Wat een en, fantastisch programma hebben die ja, dan, he, deze dat, twee die, dagen. Zeker, ja. ja nou, die hebben alles gezien. Rijksmuseum, uh, Paleis, Nieuwe Kerk. Nou, dat heb je Amsterdam bijna gezien, uh, denk ik. En Grachten. <lacht> en, en het ijs, straks. Ja, nee, dat word, die, die hebben niks gelaten. En Epke Zonderland, ja. als het ja. lukt. Ja, en al die andere... Uh, evenementen daar rondom dat ei. Want er staat echt wel een leuk programma in de stijgers. Tijd voor muziek. Ja, waarom stoot je mij nou aan? Nou ja, goed, jij bent van de muziek, toch? Ja, oké. Okay. <laughs> muziek is zeg maar mijn ding. Nou, voor de tweede keer, we hebben ze net uitgebreid geïntroduceerd, het tweede liedje dat ze gaan spelen, Christopher Green. Welk uh, nummer wordt dat? Het liedje heet Fold Me Up, en dat is van ons eerste album Carnival of Rust. Geef hem een slinger, kom maar op. Yes. You can fold me up Your beauty hurts my mind But still you wouldn't stop I'm torn at the edges But I'll have another cup Just so you can fold me up You can fold me up Smoke another cigarette With those hungry lips of yours I'm living a week and a day But this day just wouldn't stop Baby, you can fold me up Torn at the edges But I have another cup Just so you can fold me up Just so you can fold me up Just so you can fold me up Dat klinkt een beetje lullig altijd als drie mensen applaudisseren. Maar uh, nou ga er maar vanuit dat iedereen het uh, in het land uh, prachtig heeft gevonden. Christopher Green, follow Me Up. Uh, ze toeren dus met Stevie N, dus houden toerdata in de gaten. Wellicht bij u in de buurt. Er komt een EP aan en ze openen dus dit jaar Pinkpop. Dank voor de komst, jongens. Dit is Radio 1, de troonswisseling. We hebben een nieuwe koning. Koning. Koning. koning. koning. Wie is hier de echte? Koning Willem-Alexander. Waar een uh, zonnetje schijnt. Het is gewoon leuk. Dus het komt er eigenlijk op neer dat je voor 2 euro hier een beet kan kopen. Maar het is wel heel chic, hoor. Dan moeten we heel goed in ere houden. We gaan vandaag op Radio 1 van Stadcentrum naar Stadcentrum. De vraag is ook wel, hoe is het in de buitenwijken? Bijvoorbeeld van Utrecht. Miguel Citroen doet verslag vanuit de wijk Lombok in Utrecht. ben <tied> Goedemiddag, vanuit de wijk Lombok in Utrecht. Vanaf 10 uur organiseert de winkeliersvereniging hier al 41 jaar op Koninginnedag... in de Kanaalstraat de Lombokmarkt. Waar mensen uit de wijde omgeving van Utrecht op afkomen. Vandaag uh, leek het allemaal wat rustiger te beginnen, dacht ik. Omdat iedereen voor de televisie zou zitten. Maar volgens Abdel is dat niet het geval. Ik denk het niet echt. Ze zijn bezig met andere zaken op dit moment. Kopen ze halen. Ik denk dat het zo direct in de avond, wanneer ze thuis zijn, dat ze, dat ze het journaal gaan bekijken en dat, dat ze dan zien van, hé, hey, kijk eens, er is nog iets anders gaande. Dat is wat ik op dit moment denk. En als u om, om je heen kijkt, dan uh, denk ik dat u het eens bent met mij. Ben jij ook koopjes aan het halen? Of? Nee, ik uh, sta hier met, uh, met mijn handel. We zien geen oranje hier, hè? Nee, nee, nee. Je ziet geen oran. Ik denk dat het, uh, als ze dat zouden verkopen, dat het, uh, ja, dat het niet rendabel zou zijn. Ik bedoel, je haalt wat de mensen willen. Zo simpel is dat. Wat, wat, wat is er bijzonder aan deze Lombokmarkt? Uh, nou, het is, uh, het is heel lang. Het is heel veel. Het is uh, één keer in het jaar. En dat, is, uh, dat maakt het uh, zo leuk natuurlijk. Kijk, als dit dagelijks zou zijn... Ja, dat is, dan is het niet zo speciaal. Het is speciaal omdat het één keer per jaar is. Is het nog iets met Koninginnendag te maken? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Het is gewoon koopjes halen. Mensen wachten op deze dag. En dan is het voornamelijk kijken wat er te halen valt voor een mooie prijs. Lombok, Utrecht. Ja, dan naar uh, Rotterdam. Ahoy, Marcel Bril daar... waar dus dat Koningslied vanavond wordt gezongen. En uh, daar worden ook duizenden mensen verwacht. Alles het alleen maar omdat er veel koren aan meedoen, Marcel. Ja, nee, dat klopt. Uh, veel koren, maar ook gewoon veel mensen... die uh, daar uh, naartoe komen om uh, um, uh, uh, te luisteren naar het lied... maar ook vooral mee te zingen. En de rijen die nemen toe uh, van uh, de mensen die naar binnen mogen gaan. En uh, zojuist sprak ik even een... Klein meisje en ik vroeg of ze er zin in heeft. Ja, heel erg. Hebben jullie goed geoefend voor het lied? Ja. Ja. ja. Nou, dan kunnen jullie ook vast ik wel even vast opraad hier opraad zingen voor mij. Ik tel tot drie. Okay. Eén, twee, drie en dan het begin. Uh, en uh, hoe begint die bak? Dat is mooi hoor. Hoe vaak hebben jullie geoefend? Best wel vaak. Vijf keer. Vijf keer. Nou, veel plezier. Dankjewel. Je zei het al, ook een aantal koren zijn naar binnen gegaan. Zouden er zo'n 30 à 40 moeten zijn. En ik kwam het brandweerkoor tegen, en die waren ook bereid om even met mij te oefenen. Nou, schitterend zou je zeggen als dat niet goed komt. De uh, rijen die, uh, zijn lang inmiddels uh, voor de hoofdingang waar het publiek naar binnen gaat. Bijna iedereen is hier in meer of mindere mate in het oranje. Zij gaan nu de zaal in, want vanaf uh, half zes dan gaat er geoefend worden. En uh, dan begint ook het muziekprogramma. Alles toewerkend naar het koningslied dat rond half acht gepland staat. Dan gaan wij naar het weer. Peter Kuipers-Munneke. Goedemiddag, Peter. Ja, hallo, Lucella. We hadden het een minuut of tien geleden uh, over het ei, de wind vanavond. Ik weet van jou dat windkrachtvoorspellen, uh, verwachtingen voor de wind, dat dat lastig is. Maar heb je inmiddels een beetje een beeld over wat het gaat worden vanavond? Ja, die, uh, die noordenwind, die uh, trekt uh, wat aan. Die is op dit moment wat aan het aantrekken. En, uh, maar die gaat toch uh, uitkomen op een kracht 4 uh, tot 5. Maar zes gaat het zeker niet worden. Dus het blijft bij hooguit kracht vijf vanavond. En voor wie vanavond op stap gaat. Uh, afgelopen nacht was het koud. Hè? Hoe, hoe, hoe zit dat voor de komende nacht? Ja, de komende nacht dan loopt het nogal wat uiteen. Want uh, in het noorden van het land daar, gaat het echt behoorlijk afkoelen. Het is daar rond middernacht uh, nog maar vier graden. En s nachts dan, uh, in de loop van de nacht dan, uh, daalt de temperatuur zelfs tot rond het vriespunt. In Amsterdam is het uh, wel iets milder. Daar, daar daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of vijf. Uh, en uh, ja, helemaal in het zuiden van het land, daar blijft het eigenlijk het langst warm. Daar is het rond middernacht nog een graadje of tien. En uiteindelijk in de vroege ochtend uh, daalt de temperatuur naar een graad of zes. Maar vooral in het noorden dus, echt frisse nacht. En dan komen we bij morgen aan, de eerste dag van de maand mei alweer. Uh, begint die maand een beetje goed? Ja, een uitstekende, uitstekend begin van de maand mei. Het uh, is weer een droge dag, net als vandaag. De temperatuur komt nog iets hoger uit, 13 graden op de wadden, 18 graden in het zuiden van het land. Er is weer een hoop zon, met name in het noorden. Oh. En uh, wat meer bewolking in het zuidoosten, maar het blijft weer droog. Peter, Peter Kuipers, Munneken hoorde u. Dan uh, gaan we maar weer eens naar de Nieuwe Kerk. Ja, Michiel Breedveld, um, er staan nog steeds wat mensen vooraan. Die hopen dat daar nog het een en het ander gaat gebeuren. Maar ik vrees dat dat uh, niet het geval zal zijn, hè? Nou, hier staat, uh, staan mensen op een afstandje. Voor Maxima Plaza is het omgedoopt. Prachtig, achter uh, het paleis aan de Dam. Uh, waar de royals uh, allemaal vertrokken zijn... Uh, met als een van de laatste de Japanse kroonprinses Masako. En dat uh, leverde nog enig gejuich op van uh, wat Japanse toeristen... die speciaal voor de gelegenheid hier naartoe waren gekomen. Ja, en uh, daarmee uh, begint uh, langzamerhand ook de receptie uh, een beetje leeg te lopen. Net als de grote kerk uh, een uur eerder... waar natuurlijk een, uh, 2000 mensen naartoe gekomen zijn. Hoogwaardigheidsbekleders en gewone mensen... die vooral onder de indruk waren... Ja, super. Echt heel erg leuk. Ja, zo mooi. Ja, wat maakt het mooi? Uh, gewoon om, om er echt real life bij te zijn. Ja, dat was heel bijzonder. Ja, want het is uh, alle ministers, de koning, uh, ja. de kamerleden. Kan er ja. nog meer? Nee, nee, dit, dit was echt de top. Echt uh, heel, heel, ja, gewoon heel super gaaf. Ja. Ja. Heeft u nou een idee wat voor koning Willem-Alexander zal zijn? Ik denk een koning van het volk. Gewoon uh, heel multicultureel. Dat heeft hij natuurlijk al laten zien met uh, Maxima. En uh, ja, dat wordt, uh, wordt wel mooi. Hij zei het heel uitdrukkelijk hè, voor alle inwoners van Nederland. Ja. Was dat bijzonder voor u? Ja, dat raakte mij wel. Ja, maar ook, uh, hij, hij, hij, hij gaf ook aan dat, dat het juist, hij wordt nu koning in een hele moeilijke tijd. En dat, dat, dat heeft mij ook wel geraakt. Waar mensen juist moeilijk hebben, ook met, nou ja, financiën en uh, eh, economie en zo. Ja. Een koning voor u dus? Ja hoor, helemaal. Oké, okay, nou veel plezier vandaag. Ja, dankjewel. Hoe oud bent u meneer? Hey, beneden. 95. 95, ja, hoe vond u het? Ja. Nou, geweldig. Ja, bijzonder. Hè? Ik heb drie koninginnen meegemaakt en dan is nu een koning. Ja. En wat denkt u van deze koning? Wat voor koning zal hij worden? Goeie. Een goeie. Waarom denkt u dat? Nou, ik ken hem als veteraan, heb ik altijd gekend. Ik heb heel lang meegemaakt als veteraan. En, en uh, zijn manier van doen omgaan met zijn mensen... U heeft gevochten voor het vaderland. Doet het u dan wat om hierbij te mogen zijn? Ja, ik heb de oorlog buiten gezeten. Op, op, op Haar Vijf jaar lang. Marineman. Marineman. Ja, met trots. Nou, veel plezier vandaag. Ja, dank u wel. Goedendag meneer. Mag ik u een paar vragen stellen? Hm. Hoe vond u de inhouding? Ja, indrukwekkend. Ja, Dat is het woord wat iedereen gebruikt. En mij interesseert zo waarom. Nou ja... Het is toch een, een bijzonder moment. Wat, uh, natuurlijk, uh, het is de koning en het duurt weer heel lang uh, gezien de Amalia voordat er weer een koning komt. Dus, uh, en dan is het toch even een, een bijzonder moment om mee te maken. Bent u koningsgezind? Uh, nou, ik zou geen leuke president in Nederland weten. Dus uh, ik vind het wel goed zo. En hoe vervult hij zijn rol wat u nu van hem gezien heeft? Ja, dat vind ik wel goed. Rustig. En uh, ze hebben een mooie uitstraling met z'n tweeën. Ja. De een is wat ernstig en de ander straalt. Ja, precies, maar is goed zo. Volgende ja. dus, uh, ja. nee, keer weer? Uh, nou, dat weet ik niet. <laughs> okay, veel plezier. <laughs> Oké, okay, dank je. Michiel Breedveld was dat. Dan gaan we weer eens kijken in Utrecht. Robert Jan Boy, wat gebeurt daar op het moment in de stad? Ja, nee, zie ik overal groene overals uh, rondlopen met een kruiwagen. Je vraagt je af wat is hier nou weer aan de hand? Hier de aan kabouters. de rand van de Vrijmarkt. In de buurt van uh, Singel? Wat zei je? Kabouters, groene kabouters. Ik weet niet wat het zijn. Nee, uh, wij, uh, wij verzamelen goederen die mensen niet meer willen. En ja? Die uh, gaan wij als goeders recyclen: uh, recycle. Uh, ja, alle, dat klopt. Alle, mens, alle dingen die mensen niet meer willen verkopen, die ja. kunnen ze bij ons inleveren. Of wij kunnen zwa, komen zware uh, artikelen komen halen met kruiwagens. Ja. En dan uh, gaan we die allemaal sorteren en uh, recyclen. En, Waar en gaat het naartoe dan? Nou, uh, bijvoorbeeld kleren die gaan naar uh, het goede doel, naar arme ja. mensen in allerlei landen. Ja, natuurlijk. Ja. Wat hoe langs? Um, apparaten worden hergebruikt. En glas wordt omgesmolten tot andere producten. Nou, ik zie hier laars in de kruiwagen liggen. en oranje ballon, hier een soort prullenbak. Uh, nou, noem alles maar op, zeg. Ja. Jullie hebben heel wat werk straks, denk ik. Het is heel wat werk, maar ja goed, uh, het leeft wel wat op. Dus uh, wat dat betreft uh, doen we niet voor niks. De Groene Brigade ja. struint rond in Utrecht. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Goeie. Succes. Dank u wel. Dat was uh, Utrecht. Menno Rehmer is hier nog altijd tot 11, 12 uur vanavond, Menno. 11 uur dacht ik. Tot 11 ja, uur ben nou, jij hier. Heb je nog een schone overheden aangetrokken voor ja, de radio? Ja, en schone sokken vond ik ook wel belangrijk. Eerlijk gezegd, nog belangrijker. Je bent al even in touw. Ik, het begon een beetje hier te ruiken als zo'n kleedkamer, weet je wel. Dat Dank ik je, je wel. Ja. Dank je wel. Zeg, laten we even kijken naar uh, wat er hier in de stad uh, staat te gebeuren de komende uren. Ja, laten we daar eens naar kijken. Laten we uh, jij eens door je papieren. Ja, wij wij een, vergeven een, een het jou kopie, dat je ja. ook zo langzamerhand... Uh, een beetje moe begint te worden. Ja, nou ja, uh, je moet je weer concentreren op nieuwe dingen. Dat is die koningsvaart straks natuurlijk. Uh, het zingen van het koningslied, waar iedereen naar uitkijkt uh, inmiddels. Half en, acht, uh, uh, Kwart meen ik, vanuit ja. uh, Ahoy. Uh, het opstappen op de boot. We krijgen natuurlijk nog wel een moment hier om, uh, ik meen dat het half zeven is, nee, later zeven uur... dat de familie met de bus richting Aai gaat. Ik ben benieuwd of daar nog mensen uh, voor blijven kijken. Want de ja. familie eet op het paleis? Ja, ja dat zal, ik, ik neem aan, iets een lichte maaltijd zijn uh, of iets dergelijks. Want ze hebben vanavond om half tien uh, nog een uh, ontvangst van Rutte... in het muziekgebouw aan het EI. Maar dan gaan ze met de bus van hier naar, uh, naar Ai. Ja, dus ja zover ik weet wel. Dat is nog wel eentje rijden. Ik denk nou, maar... Met de blauwe bus gewoon dat. Uh, ze hebben Nee, ja, dat klinkt, ja, het klinkt raar, een blauwe bus. Maar ze hebben zo'n blauwe ja. bus waar ze dan mee gaan ga. met de hele familie. Ja. En er wordt ook omgekleed, want vanavond wordt omgekleed. Uh, weer andere kleding te zien. Ik denk het wel. Ja, in ieder geval Maxima kinderen uh, heeft hij wel weer een ander toiletje aan. En uh, de koningin wil zich ook nog eens een keertje verkleden. Ook die hebben een lange dag gehad, hebben het natuurlijk al een keertje kunnen verkleden. Uh, maar ja, de, bijna, er hoort een avondtoiletje bij, denk ik toch. Ja, uh, onze modedeskundigen zijn er niet meer. Nou ja, ik zou zeggen housekleren natuurlijk. Want van buren staat ja. daar te draaien. Ja, misschien wel uh, in, in het zwarte leer wat ze ooit aan had. Of uh, die, die postzak die ze ooit aan heeft gehad. Nee, dat zal weer. Uh, ook ja, van Jan Tamino. Ja, precies. Um, en nou, ondertussen ja. op het Museumplein, daar is ook een ja. groot feest aan de gang. Op het Museumplein, daar is vanavond het Koningsbal. Uh, en met andere Rieu natuurlijk prachtig. En uh, zwieren en zwingen en zwaaien daar. En voor al die mensen die niet naar het ei, ei kunnen... dat is ook een beetje zo bedoeld van... kom niet allemaal naar het ei. Want je kunt het ook zien in, op het Museumplein. Daar ze het, uh, hebben ze omgedoopt tot Oranjeplein. Uh, tenminste, dat wilde Eberhard van der Laan toen uh, bij de aankondiging nog. En dan moet het gezellig en leuk worden. En dan kun je dansen, zingen, springen. Gaan ze ook het Koningslied zingen met z'n allen. Want dat is hoe Amsterdam er nu bij staat. Het is helemaal uh, feesten, oranje. Ik was net even in de winkel. Uh, beneden hier zitten winkels waar wij zitten. En uh, alle buitenlands kopen ook van die oranje shirtjes, oranje sjaaltjes, oranje mutsen, pruiken. Dus je kunt geen onderscheid meer maken tussen landgenoten en toeristen. Daar valt een hoop geld mee te verdienen vandaag met de oranje merchandise. Voor ons zit het er zo goed als op straks na het NOS Journaal van vijf uur. Gaan Tim Overdiek en Eva Jinek verder met Menno Reemeijer. Oh ja? Met alle vragen? verslaggevers in het land. Natuurlijk dat mooie programma vanavond op het ei. We zijn ook in andere steden vanavond. Dat dus na het NOS Journaal. We gaan een drankje doen. Goedemiddag.